Vriend met het NOS de onderhandelingen in het katshuis tussen V, CDA en PVV zijn mislukt. Rond half drie verliet pvv leiders Wilders het katshuis. Verschillende bronnen hebben de NOS gemeld dat er geen akkoord is tussen de partijen over de 16 miljard aan bezuinigingen. Vandaag werd voor het eerst sinds de start van de gesprekken, zeven weken geleden, in het weekend onderhandeld. Op tafel lagen de doorrekeningen die het Centraal Planbureau van de bezuinigingsplannen heeft gemaakt. De gevolgen van het mislukken van het overleg zijn nog niet duidelijk. De politie in Groningen vermoedt dat tientallen asielzoekers in Ter Apel de afgelopen jaren een valse aangifte hebben gedaan van mensenhandel. Ze doen dat waarschijnlijk om een illegale verblijfstatus te rekken. Het Dagblad van het Noorden schrijft er vandaag over. De politie zegt in de reactie dat asielzoekers in Ter Apel sinds 2007 bijna 50 keer aangifte hebben gedaan van mensenhandel. Het leeuwendeel van die aangifte is geseponeerd. Asielzoekers die slachtoffer zeggen te zijn van mensenhandel mogen niet worden uitgezet en krijgen tijdelijk een legale verblijfstatus. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smith Salvage mag niet de Costa Concordia bergen. De klus van 200 miljoen euro gaat naar het Amerikaanse bedrijf Titan Salvage. De 290 meter lange Costa Concordia liep begin dit jaar in de buurt van het Italiaanse eilandje Giglio op een rots en kapsijsde. Minstens 30 opvarenden verdronken. De kapitein wordt vervolgd voor meervoudige dood door schuld. Als de Italiaanse overheid instemt beginnen de werkzaamheden volgende maand. Het bergen van het cruiseschip duurt een jaar. Het weer, vanmiddag wisselen regenbuien en zonnige perioden elkaar af. De meeste buien zijn in het zuidoosten van het land en daarbij is plaats ook nog kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staan files op de A10, de ring van Amsterdam, tussen de Rij en Diemen, 3 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer vrij. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en Woerden, 7 door werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. En de A44, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 2 kilometer. Tot zover de verkeerse van. In Circus Zandvoort ben jij de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 place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord says your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy.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 een half hier uh, horen we alle evenementen, hè, die, en, nou, die de komende dagen gaan plaatsvinden. Er komen nogal wat evenementen aan. Oh, Oké, okay, nou, we gaan het zo meteen horen. Pen en papier hebben we bij de hand. En voor wie is, je had, je had het eerste don't worry, be happy voor Mark En voor wie is deze dan? No? Ja, voor het hele katshuis dan. Oké. Okay.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 Je luistert naar de Sanfordse Radio met juist de muziek uit de jaren 80 van de Human League. En wat is die mooie hè, die single Human. Volgende week donderdag, dan hebben wij een uh, ronde tafel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 de wedstrijd van vandaag En dat was uh, die heerlijke single van Klaut op de Sofords Radio. Yo, de Substituut. We gaan over naar nee, over de slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd tegen Amstelveen. Hoe is het daar Joop? Ja Robert het zal inderdaad uh, bijna afgelopen zijn. Want er is niet veel gebeurd in de eerste helft. Het is eigenlijk een beetje...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 Ah, nee, oh, hoeveel al niet meer. Het eindsignaal van de scheidszetters. Die het absoluut niet moeilijk heeft gehad. Wel de gele kaart heeft gegeven aan, aan Nijtsenberg. En eentje aan uh, een spelers van Veen Die uh, de ballen weggooiden terwijl hij gewoon op het water wil liggen. Nou goed, uh, dat, dat zijn eigenlijk. Uh, uh, en het doelpunt: er zijn de drie hoogtepunten van deze hele eerste helft. Meer is het niet geweest. Zandvoort uh, uh, um, ja, staat voor.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 ...geïnspireerde activiteiten en acties. En wat voor actie is het dan van het VVV...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 meer te doen morgen tijdens de Rockies Dag kijkt u daarvoor op www.vvv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 wil wel, soms als individuele avonden, maar bijna jaarlijks een groot opgezet spektakel. Dat begint met voorronders en eindigt met een finale. Zaterdag 28 april, Café Oomstee, Zeestraat 32. En dat begint om 9 uur.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 you keep lying when you ought to be truth and you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a changing now what's right is right but you ain't been right yet These boots.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 gonna walk all over you are you ready boots start walking En er is gescoord. dus we gaan over naar Jap Fris. Jap. Ja, de eerste beste aanval van Zandvoort. Er uh, leefde meteen resultaat op. Het was Michael Keil die de bal voor kon zetten. en Max Aardewerk direct de machter de keeper van Amsterdam Zandvoort leidt met 0-2. Oh, oh, oh, oh. En in Scoort, ja, een schoonheid van de doelpunt voor Zandvoort. Het is Timo de Reus die vanaf de linkerkant vol kan zitten. En de kleinste man van het veld, Kastje Fries, zet je hoofd tegen. En zet Zandvoort op een 0-3-4. Zodra, komen we bij terug, Joop. Dat was de Miami Sound Machine op de Zandvoortse Radio met die lekkere zonnige plaats. Dat was Conga. En nou, voor de mensen die het nog niet gehoord hebben om half drie. We krijgen lekker weer tijdens Konga in de dag, dus daar maken we ons alvast een klein beetje voor op. We gaan over naar het voetbal, Joffreys. Nou, we worden juist, uh, zojuist al twee keer, drie keer gescoord inmiddels door uh, Zandvoort. No. Lekker zo. Ja inderdaad op uh, Zandvoort uh, Dat uh, lijkt er door te gaan Je kan er net, uh, Marco Gaal niet bij de bal komen Maar Kast Fries je ziet er helemaal in het vrije van en gaat hoppen, hè? die kieper is niet Ja, maar, nee, nee, ik kan hem net de bal wegkomen De keeper was uit zijn goal Was helemaal buiten zijn strafzapgebied Kast Fries ziet dat, ziet ook dat Hoppen vrij staat Maar die bal was net niet op tijd bij Hoppen Om hem nog eventjes over die doel aan heen te jagen Het is in ieder geval wel een corner Voor Zandvoort, uh, voor Zandvoort misschien vanaf De linkerkant en dus gaat Luisterberg Zich daarmee bemoeien. De luchtwacht van Zandvoort het is natuurlijk weer in het 16 meter gebied aanwezig. Hoge bal, goede bal, goede bal, goede kopbal. Jammer, Kastenvries. Komt er net naast aan, net zo'n meter van anderhalf. Maar wel een, een, een, een mooie corner genomen. En uh, bij rechter begint het steeds beter uh, te, te snappen. Want uh, vaak wil hij nog wel eens wat laag zijn van hem. Maar vandaag uh, gaat het de, de goede kant op. De keeper van Alstmeer kan die bal nu weer in het spel brengen van de 5 meterlijn. Derf sterker nog, hij moet het gaan doen, want die bal ging over de achterlijn. Gaat die bal komen? Hij schiet rook weer weg deze keeper. Echt behoorlijk, ver ook uit de hand. En uh, daar is het de bal. Het Buitenspel, ja, inderdaad, gevlogen en gesloten. Uh, uh, uh, twee man, buitenspel van Sander, Michael Kyle en Ivo Hoppe. Die stonden een beetje nog voor de laatste verdediger. Uh, tussen de verdediger en de keeper in. Amsterdam, nu door Patrick Koper. Patrick Koper naar even kijken. Christel Dulger naar Hoppen, Hoppen wordt daar gepakt. Inderdaad, vrij schopjes antwoord op de middellijn. Wie uh, gaat dat doen? Ik denk dat uh, in principe zou dat uh, Patrick uh, Koper moeten doen. Nee, hij is al genomen. Dat is zilver. goed. Naar koper. Koper. Aardewerk. Max Aardewerk. Hij uh, speelt een hele belangrijke rol natuurlijk weer op het middenveld. En dat doet hij constant eigenlijk. Goeie bal, Maar uh, Berg, Berg probeert de hoppen te bereiken. Dat lukt niet. En dus, uh, Amstelveen kan het spel overnemen. Uh, ter hoogte van de Zandvoortse Duckout. inborg gaat hij komen. Middenlijn is het zelfs. Uh, nog steeds uh, Amstelveen. Maar nu op hun eigen helft. He. Zandvoort uh, zet behoorlijk druk op de bal En dat, dat doet ze natuurlijk goed. En uh, daar is, uh, <tus> nee, is gewoon een vrije bal, als je de vries kan.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 Op de rechterkant van het veld. Er uh, wordt daar heel slecht gepaast. Ja, dat geeft niet. Zandvoort mag nu in gaan gooien. Dat bijvoorbeeld. En dit doet hij vaak heel erg ver. Er uh, oh, Oké, okay, nou goed. Uh, er wordt gewisseld. Zandvoort gaat wisselen. Gaat, uh, even kijken, die gaan ze erin brengen. Jan Sonneveld gaat erin komen. Voor wie? Um, er gaat nog niemand uit in ieder geval ik, uh, ik, ik kan tenminste, ik kan iets constateren dat er iemand, oh daar gaat uh, even kijken uh, Max Aardewerk die wordt gewisseld en, ja Max Aardewerk ik sta aan de andere kant van het veld die wordt gewisseld voor uh, Zonneveld en uh, Zonneveld gaat dus weer terugkomen berg naar Inworp nog steeds berg kan die er eens mee? Ja, kan hij er iets mee. Michael Keil. Die, die staat pingelen, die staat pingelen, die raakt die bal kwijt, helaas. Ja, maar kan dat toch nog even wegkrijgen. En dan gaat hij naar hoppen toe. Hoppen staat een 6 meter gebied. Die gaat schieten. En die beschiet, uh, die raakt die bal heel erg slecht. Met een rolletje en werd het weggewerkt door Amsterdam. En nu is weer uh, nog steeds hier Jans veld, aan de linkerkant van het veld. Probeert proberen hop aan te spelen. Hoppen die begrepen dit. Mag gaat over de wachtlijn. Het spel mag weer gespeeld worden door Amsterdam. We spelen in de. even kijken. Uh, de, de, de, de 15e minuut van de tweede helft De zand van 0 3 En ik maak me sterk de zand voor het nog niet gaat scoren Graag straks Oké, okay, dankjewel Joop van Nes En wij gaan het hebben over asperges uh, Het laatste, laatste uur, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar dit is, was een voorproefje we, hebben, we zitten al heerlijk aan de asperges Kom ik straks na vier uur bij u op terug En daar hoort natuurlijk een asperge bij, hè? Ja, deze, hè? Deze? Oh, die is leuk Als hij doet Als hij doet, <laughs> ja, daar, daar komt hij, wou ik zeggen Ja, ja, ja, ja, ja, daar, ja was daar was gelukkig. Daar was hij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 De zallandse asperge, dat is de een met wit. Zo lekker fijn van zwaar, het oppen van gemaakt. de De zallandse asperge, dat is een goede zaak. Ja, na het consumeren ruikt ik plasje wel wat vee.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 Het toppen van de maan, het zal ons ze aanspreken, dat is een goede zaak. Het zal ons ze dat is een... Wauw! Ah, goed he. goed ja, is dit hè? Zometeen in het volgende uur, uiteraard, veel meer over de asperges, toch? Ja, zeker. Wat gaan we allemaal doen met de asperges? Zometeen. Nou, we gaan met Marjolein praten, chef-kok van Lady Chef. Uh, daar gaan we mee praten over de bereidingswijze en uh, nou, menu's waarin de asperge natuurlijk de boventoon gaat voeren.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 In ja? Rauwen Nurveen. Weet je waar dat ligt? Uh, geen idee. Vlak bij Borger. Okay. Weet, weet je ook niet waar Borger ligt? Nou, Borger. Niet, nee. vlak, vlak bij Assen. Maar goed, daar gaan we mee bellen uh, in het laatste uur. We hebben natuurlijk het aspergelied. Gaan we de volgende uur ook nog draaien. En natuurlijk het gedicht over twee verliefde aspergies. Nou, oh, wat romantisch. Maar dat past rond de klok van kwart voor vijf. Dat allemaal in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Is nog twee platen tot aan het nieuws en weer van vier uur. En een van die twee platen die ik voor je uitgekozen heb, is deze van De Silence. Hier is Vrijaars Vrij Au-dessus des vieux volcans, glisse des